4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De man die gisteren in de Waalse stad Charleroi twee agenten aanviel met een kapmes, was een 33-jarige Algerijn die sinds 2012 in België woonde. De man was bekend bij de politie, maar niet wegens terrorisme. Gisteren viel hij bij het politiebureau twee agenten aan die daar op wacht stonden. Een derde agent schoot de dader neer en die overleed later in het ziekenhuis. De agenten liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. Het lijkt erop dat Thailand heeft ingestemd met een nieuwe grondwet. Vandaag kon de bevolking erover stemmen in een referendum. 80% van de stemmen is geteld en volgens de kiescommissie heeft 62% voor de nieuwe grondwet gestemd. En nu de meeste mensen de nieuwe grondwet steunen, kan Thailand zich opmaken voor nieuwe verkiezingen. Iran heeft een Iraanse kerngeleerde terechtgesteld... wegens spionage voor de Verenigde Staten. De man deed wetenschappelijk werk voor het Iraanse ministerie van Defensie... toen hij in 2009 verdween. Een jaar later meldde hij zich bij de Iraanse sectie... van de Pakistanse ambassade in Amerika. Hij zei dat hij was ontvoerd in Saoedi-Arabië. Hij keerde daarna terug naar Iran en kreeg een ontvangst. Maar blijkbaar vertrouwde Iran het toch niet. Hij is gisteren opgehangen. Het roeiprogramma op de tweede dag van de Olympische Spelen is afgelast. De harde wind maakt het varen onmogelijk. De roeiers hadden gisteren al veel last van deining en golfslag. Een Servische boot sloeg zelfs om. Dat is een zeldzaam incident op Olympisch niveau. Feyenoord is het eredivisie seizoen goed begonnen. Uit tegen FC Groningen werd het 5-0. Eljero Elia scoorde drie keer, maar hij moest daarna wel met een ontwrichte vinger van het veld. De andere doelpunten kwamen van de Deense spits Nicola Jurgensen, die zijn debuut maakte in de eredivisie, en van Tony Vilena.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 Get of dentists in the dark I was scared of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 Ja, dit stukje kennen we natuurlijk I nog wel, hè. Van die, wanna, die uh, mooie zomersingel van Maxi Priest en Close To You. you dit behalde inderdaad een lekkere dansbare versie van deze plaat gemaakt door Sean Paul. Yo, dan Make My Love Go.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 Same old line Use the body En ik weet niet hoe het uh, met het uh, budget van Ton Arisen is. Maar ja. Volgend jaar met die Jess Beer uit Beach. Ja. Ik weet wel wie we uitgenodigen. Ik zou zeggen, binnenkort in Zandvoort. Jeetje, mine, wat goed hè, dit is. Ja. Ongelooflijk. Silver Queen en uh, I Can Go For Dead. Uiteraard uh, het nummer van Holland Outs... wat uh, bekend werd in de jaren 80. Je kunt er werkelijk nooit genoeg van krijgen. Maar we moeten er toch mee stoppen, want het Formule 1 nieuws komt eraan. CFM Race Radio. Pit Report, Report. Ja, hoe gaat het met de rus bij uh, Toro Rosso? Oh, nou zal ik even de ja. volgorde veranderen. <laughs> Formule 1 toekomst van Fiat Onzeker. Max Verstappen's vorige team uh, uh, Toro Rosso worstel. Uh, voor Max Verstappen vorige team team uh, maat Toro Rosso.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 Beiden hebben hun verantwoordelijkheid genomen, aldus Christian Horner. En tot slot nog een triest bericht. Voormalige Ferrari-coureur Emon is overleden. De voormalige Formule 1-coureur Chris Eman is op 73-jarige leeftijd aan kanker overleden. Dat heeft zijn familie in Nieuw-Zeeland afgelopen woensdag bekendgemaakt.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 maar viel meestal uit. Pech leek zijn handelsmerk te zijn. Voormalig wereldkampioen Mario Andretti... zei ooit over zijn misfortuin. Als hij begrafenisondernemer zou worden... zouden er geen mensen meer doodgaan. Emen won in 1966 wel de 24 uur... race van Le Mans samen met landgenoot McLaren. Die zegende leverde hem een contract op... bij Ferrari. Tot zover. Emen werd 73 jaar. 73 jaar. jaar. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Hier is Kago.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 We stole the show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 Volgende week zaterdag, gaat het los in Zandvoort. Hè, tijdens de Amsterdamse avond, uh, Albert John. Diverse podia. He, heb je er al zin aan? Nou en <laughs> Jazeker. Jure Quincy en uh, verlangen. Ja, deze plaats alvast uh, zeker ook wel uh, langs gaan komen. Tijdens de Amsterdamse avond in het centrum van Zandvoort. Bij heel veel cafés. Live muziek op diverse podia. Het is 2 al 5. Het dier van de week komt eraan. En uh, we hebben het deze week over Lima. En Lima is een vrolijke theemuts van bijna vijf jaar.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 571 of Kijk ook even op de website ww.dierethuiskannerland.nl. Want ook Lima verdient een thuis. En aan Lima niet te veel bittenballen geven. Hè? Dat is niet goed voor Lima. Nee, ze moet afslanken. Drie overal vijf. Dat was hem, de singel van Supertramp in Dreamer. Goed, ik had het aangegeven... het begin van de derde uur van Zandvoort op zondag... dat de watersportliefhebbers vast twee dagen in hun agenda moeten zitten... en wel 20 augustus en 21 augustus. Want dan viert de watersportvereniging Zandvoort hun 50-jarig bestaan.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 Voor een uitgebreid overzicht van die evenementen dat weekend... verwijs ik u graag naar de website www.wvzandvoort.nl. www.wvzandvoort.nl. 20 en 21 augustus, de tweedaagse van Zandvoort. En de CFM is in onderhandelingen om uh, de eerste dag... tijdens de lucht- en race uh, mee te gaan uh, op een boot. Ja, ik hoop oh. dat het gaat lukken. <laughs> Daar lijkt me leuk. live verslag van gaan doen. Maar goed, dat allemaal nog onder voorbouw. Goed, 20 augustus, 21 augustus...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 Zandvoort met Bailaar, de single van Elvis Crespo. Ja, zo het gedicht van de dag gaat over de Olympische Spelen, hè? Ja, staat helemaal in het teken van oranje. Oké, okay, ja, je bent erop gekleid. <laughs> dus dat komt heel goed uit, dus blijf lekker luisteren... Zodra zo krijg je het gedicht van de dag... Say mm no. -hmm.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 Klinkt allemaal zo eenvoudig, hè, Albert Young? Gewoon even winnend. <laughs> ja. Er komt toch wel heel wat bij kijken, hoor. No. Het gedicht van de dag helemaal in het teken van de Olympische Spelen. We hebben vandaag dag twee van die Spelen. MUZIEK <laughs> Soado por Deus e bonito por Natureza. Fevereiro, Fevereiro tem Carnaval, tem Carnaval. Tem um fuzil e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Abençoado por Deus e vindo por natureza, beberei, beberei, tem carnaval, tem carnaval, tenho um fusca um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sum baby, sun baby, posso não ser um band leader pois é.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 Ik carnaval. Ik um een ik een Sou Flamengo, tem uma een nega chamada Tereza. Ik ah, Flamengo, een uma nega chamada Teresa. Ik ik ben een ninguém. Mas em ik ben een fus. Ik ben Tereza, eu sou o Flamengo e não desfaço de ninguém. Mas em cinco brasileiros e seis fãs. O Flamengo tem o Sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza.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 Bye-bye. Hebben, nou, gee. die voor mij is ietsje langer, geloof ik. Je hoorde, uh, 5446 is mijn nummer. Kenneby, samen met uh, Doe Maar. Doe maar zo'n lekker plaatje, zo uh, vlak voor vijf uur op de zondag bij CFM. Hele goeiemiddag, Zovoort. Uh, en leuk dat uh, jullie allemaal nog luisteren. Wij zijn er nog zeven minuten. Ja, allereerst even een berichtje, mag dat? Ja, uit, tuurlijk, Uit uh, tuurlijk. Rio, want uh, de Nederlander, Enrico La Cruz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 nou, nou komt hij door Jung Jabu uit Mongolië. Die ja. In de eerste ronde had deze tweevoudige aziatische kampioen een bye. En wij gaan ons ook langzaam aan het opmaken voor uh, de wegwedstrijd bij de vrouwen met de deelname van de Nederlandse deelname van Anna van Bregen, Marianne Vos.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 But you gotta do the work, work, work, work, work, work, work You don't gotta go work, work, work, work, work, work, work And my body do the work, work, work, work, work, work, work We can work from oh, oh, oh We can work from oh, oh Oh, yeah Girl, gotta work for me. Can you make a clap? No one for me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 We gaan bespreken met mijn werkgever, denk ik. Hoor oh, wat een goed idee. Work from home. Ja, morgen bijvoorbeeld. Ja. Nee, het weer is nog niet zo mooi. Nee, nee doen we wel die weg erop dat.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 Enjoy it. it's your last chance today yeah. So we'll always look on the bright side of death I just before you draw your terminal breath Life's a piece of Tot zover het ritme van Zief via de kabel op 104.5